Patrien Straatman met het NOS Journaal. De kinderen van 100.000 asielzoekers uit landen als Irak, Joegoslavië en Iran... die in de tweede helft van de jaren negentig naar Nederland kwamen, zijn goed geïntegreerd. Ondanks het korte verblijf van hun ouders in Nederland doen deze kinderen het goed op school. Dat blijkt uit een publicatie van het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum. De grootste knelpunten bij deze groep zijn de werkloosheid en sociaal isolement. Vooral oudere asielmigranten zijn hier kwetsbaar voor. De nieuwe Amerikaanse minister van Volkshuisvesting, Carson... heeft slaven immigranten genoemd die droomden van een beter leven. Carson is de enige zwarte minister in het kabinet van president Trump. In zijn eerste toespraak als minister prees Carson de immigranten... die naar de VS zijn gekomen en hard hebben gewerkt... om hun kinderen een betere toekomst te geven. Carson zei dat er ook andere immigranten waren... die hier kwamen op de bodem van een slavenschip... en nog langer en harder werkten voor minder...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 De Universiteit Wageningen gaat samen met tien bedrijven proberen een nieuwe vleesvervanger in de markt te zetten. Het product bestaat al een paar jaar, maar de universiteit hoopt dat het met de steun van multinationals als Unilever snel populair wordt bij consumenten. De ontwikkelaars zeggen dat met de nieuwe techniek ook vervangers te maken zijn die lijken op varkensvlees of biefstuk. Maleisiërs die in Noord-Korea zijn mogen het land niet uit. Pyongyang eist dat de Maleisische regering eerst de veiligheid garandeert van Noord-Koreaanse diplomaten en burgers die in Maleisië zijn. Maleisië heeft medewerkers van de Noord-Koreaanse ambassade op hun beurt verboden om het land te verlaten. Beide landen hebben ruzie na de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.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 In de Randstad is onder andere veel verdraging op de A1... van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer, 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er zojuist een ongeluk op de A1... van Amersfoort naar Amsterdam bij Knoop en Diemen. De linkerrijstrook is dicht... en dat levert 5 kilometer file op. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht... tussen Venendaal en Maren... 13 kilometer en een half uur verdraging. A15 Nijmegen-Gorkum... tussen Ochten en Til... 4 kilometer en een half uur verdraging. En op de N44...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 Het is wel een hele aparte combinatie. De frontman van Tennessee, Graham Goodman en Andrew Gold. vormden een klein beetje wax. Hadden twee grote hits: right Between the Eyes. En deze building, a Bridge to Your Heart. Dat opende de um, Stamford op zondag van um, 5 maart 2017. Ik zou zeggen: welkom. Tot aan 5 uur hebben we lokale informatie. En lekker muziek, maar ook sport. Wat doen we onder andere? We hebben natuurlijk voetbal. Parijs-Nice, we hebben het WK schaatsen en dat voetbal, dat is zo interessant, jongen. Het is niet voor mogelijk. Het is spanning op spanning want Feyenoord staat daar 1-0 achter. En ook AZ Excelsior staat daar 1-1, daar is het ook spannend. Daarnaast hebben we FC Groningen-Ajax, FC Utrecht en ADO Den Haag. Dat allemaal in de Eredivisievelde. Nu muziek van Elbow Bones van de Turn darkness into light, turn evil to good, even when we try so hard. For that perfect kind of love, it could all fall apart. And who's gonna kiss you when I'm gone? Oh, I'm gonna love you now, like it's all I have. And I know it'll kill me when it's over. I don't wanna think about it, I want you to love me now. I guess all- Van John Legend heet Love Me Now Is van zijn laatste album Darkness And a Light En uh, daarvoor hoor je uit uh, 83 Ja het is echt wel uh, Rap tijd terug in de tijd Elbow Bones en the Rocketeers Met Take Me For A Night in New York Goed we gaan even wat uh, sport Beetje doornemen Een fikse aanlating voor Wilco Kelderman En zijn nieuwe werkgever Team Sunweb de klasmensrenner heeft gisteren bij een valpartij in de Strade Bianche zijn vinger gebroken. En hij kan daardoor niet starten in de Terreno Adriatico. De rittenkoers die aankomende woensdag begint. Het voorjaar van Kelderman komt daardoor later op gang. Hij reed in januari al twee koers in Australië, maar spelde daarna geen rugnummer meer op. De volgende koers op het programma van Kelderman is in principe nu de ronde van de Baskeland. Die begint ergens begin april. Motocrosser Glenn Koldenhoff is in de NXGP-klasse als tweede geëindigd bij de Grand Prix in Indonesië. De Brabander eindigde op het extreem zware kuscircuit van Pancal Pinang achter de Britse winnaar Sean Simpson. Door de hevige regenval was de baan op een aantal plekken zeer moeilijk begaanbaar geworden, waardoor diverse rijders tijdens de eerste manche vast kwamen te zitten. Dat leidde vooral de neutrale toeschouwers tot vermakelijke taferelen. Ook Simpson kwam in de slotronde in het spoor terecht... maar hij wist zijn motor op tijd uit de modder los te trekken. De Brit hield op de finish ruim 7 seconden over op zijn Nederlandse belager. Jeffrey Herlings werd eveneens het slachtoffer van de slechte staat van het circuit... en verloor veel tijd. De MXGP-debutant, vorig jaar nog wereldkampioen in de, in de MX2... eindigde daardoor als 17e op twee ronden van een winnaar. De organisatie besloot vervolgens de tweede mans van de MXGP te schrappen... omdat nieuwe regenval ervoor had gezorgd dat het circuit een monopool was veranderd. Het resultaat van de eerste mans was gepromoveerd tot de eindanslag. De Grand Prix in Indonesië was de tweede race van het seizoen. Vorige week bij de Grand Prix en Qatar eindigden Koldenhof en Herlings... over twee mannetjes op respectievelijk de negende en vijftiende plek. Dan gaan we even skiën, want voor de tweede dag op rij... heeft Sofia Goggia op het olympisch parcours van Yongshion... Lindsay won op een Nederland-nederlaag uh, getrakteerd. Was het zaterdag op de afdaling. Nu won de Italiaanse in het Zuid-Koreaanse skioord de Super G. Opnieuw was het verschil klein. Dit keer 0,04 tegen 0,07 dag eerder. Gocia, die stond dit weekend na al negen keer op een wereldbekerpodium te hebben gestaan. Voor het eerst op de hoogste treden. En zondag dus meteen voor de tweede keer. De derde plaats was ook al net als afgelopen zaterdag vol LK Stuheks. De Sloveense gaf 51 honderdste toe op Goccia. Ze verdrongen wel Tina Weirater uit Liechtenstein van de eerste plaats in de wereldbekerstand. Tot zover even nieuws. Bye. En wij gaan weer verder met muziek. En uh, even kijken, er zijn nog steeds geen goals bij uh, uh, voor Feyenoord In ieder geval, ze staan 1-0 achter tegen Sparta. Aan. Dus dat wordt gewoon spannend, ja. Hey K Day nog? this is Boston Mo from um Young MC is a champ for all the fellas. Try to do what those ladies tell us. Get shot down cause you're overzealous. Play hard to get it. females, get jealous. Okay, smarty, go to a party. Girls are scancilly clad or showing body. A chick walks by, you wish she could sex her. But you stand another the wall like you was point next Next Day's function, high class luncheon, food is served in. Stone cold munchin'. Music comes on, people start to dance, but then you ate so much you nearly splits your pants. A girl starts walking, guys start caulking, sits down next to you and starts talking Says she wanna dance cause she likes the groove So come on fat so and just bust the move uh. Someone could cure your lonely condition. Looking for love in all the wrong places, no fine girls, just ugly faces. From frustration, first inclination is to become a monk and leave the situation. But every dark tunnel has a light of hope. So don't hang yourself with a celibate rope. Showing, so you're going Could care less about the five you're blowing uh, Theater gets dark just to start the show Then you spot a fine woman sitting in your row She's dressed in yellow, she says hello Come sit next to me, you fine fellow You run over there without a second to lose And what comes next? Hey, bust a move seem witty, tell a funny joke just to get some play, then you try to make a move and she says no way, girls are faking, goodness saking, they want a man who brings home the bacon. got no money and you got no car, and you got no woman. and there you are, such so girls are sadistic, materialistic, looking for a man makes them opportunistic, they're lying on the beach perpetrating a tan so that a brother with money can be their man, so on the beach you're strolling, real high rolling, everything you have is yours and I'm stolen, Ik me er Coming soon Dat is toch wel een van de mooiste plaatjes van Automatic for the People. Dat uh, succesalbum van R.E.N. Night Swimming werd totaal geen hit. Maar uh, wordt wel een uh, klassieker. Daarvoor een poging tot Young MC met Nou, Ik ga die uh, maar eens een keertje even afstoffen. Die, uh, die CD's speler hier. Of die uh, CD die ik mee heb genomen. Want uh, dat is toch wel even fijn. Even zo'n beetje hip-hop. En uh, op CFN dat hoor je niet zo vaak meer. Zometeen trouwens op CFN het weer. Wordt het uh, lekker zomer? Nou, lente weer. Laten we daar maar eerst maar mee beginnen zomeren. Of worden weer herfst? Wordt het zo meteen? Maar eerst Kim Wilde met View from a bitch. A girl like you I won't tell her Never want another girl like you Weer zo'n one-hit wonder. Matthew Wilder, Break My Stride. En daar ook een wilde. Kim Wilde, Feel From Bridge. Zo wil dat die z'n speler beter om weer over slaat. Ik heb er geluk mee vandaag. He? Ja. Goed, het is uh, anderhalf minuten uh, over uh, half drie geworden. Tijd voor. Het is vandaag afhankelijk droog met af en toe zon. Maar vanmiddag is bewolkt en gaat het weer regenen. Oh nee, de wind waait uit het zuiden en is matig tot krachtig van kracht en de temperatuur stijgt naar een graad of 10. Vanavond regent het nog, kone nacht wordt het droog en enkele opklaringen. En het koelt af naar een graad of 5. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. In de middag komt het weer tot enkele buien. De zuidwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur stijgt naar de 8 graden. Vanaf dinsdag sterkt het hoge drukgebied in onze omgeving wat aan. Het blijft meest bewolkt, maar dinsdag en donderdag... lijken dankzij de hoge druk invloeden de beste dagen van de week te worden... met de minste neerslag. Woensdag wordt er wel regen verwacht... en na donderdag krijgt een lage druk weer invloed. Dan neemt de kans op buien toe. In en na het weekend is er door de noordelijke stroming... die relatief koude bovenlucht aanvoert... ook kans op een winterse karakter bij buien. Oftewel, vanaf het weekend is er kans op een maartse buien... Hey, we gaan weer terug in de tijd, Winsta. Dat is zeker zo, want dit is uit begin jaren 90. Techno, get up. 'Cause the record's support over and on and on again. Get with it and do that thing.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 Come, you well prepared, prepare And nah. no, Mama, you never said, tear. Cause you upset things here nah. and here. And nah. you give me you love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. the pops disappear yeah. in a bar can't find him nowhere. Steady your workflow, everything you know, so you're not stop. Not time, not time for yeah. your dear.' Yeah. Now she got a six year old trying to keep him warm, trying to keep all the. Anne-Marie en Jean-Paul. groot hit op dit moment heet Rockabye. Naar voor een groot hit uit begin jaren 90. Technotronic met Get Up Before the Night is Over Now. De nacht moet nog beginnen hier bij CFM. Dus uh, dat komt helemaal goed vandaag. Zondag goed op zondag. En het is uh, feest vandaag. Want uh, het is vandaag uh, 6 maart 2017. En deze man, ach, wat hebben we hiervan genoten van deze man... Zo begonnen niet weet wat hij doet. Volgens mij is hij wakker aan het vullen bij de 7 eleven Of lekker aan het retoneren. Zijn naam is Richard Marks en hier is Satisfied Rond uh, eind uh, februari, begin maart wil ik deze nog eens draaien. Carnival van uh, de Cardigan, dus uit 1995 en daarvoor Richard. Voor Zandvoort en de regio. Lokale nieuws: Kenneth Lange is een um, 21-jarige Zandvoorter die een droom heeft. Hij wil dolgraag meedoen aan het RTS. Ze proberen te overleven op een onbewoond eiland. De show is bedacht door een Brit en voor het eerst op tv gebracht in uh, Zweden. De Nederlandse versie is vanaf het begin een co-productie geweest tussen een Nederlandse en een Vlaamse productiemaatschappij. met deelnemers uit Nederland en Vlaanderen. De serie ontleent zijn naam aan het 18e eeuwse verhaal over de zeeman Robinson Crusoe. die na een schipbreuk op een onbewoond eiland terechtkomt en daar probeert te overleven. Gedurende een periode van 30 tot 50 dagen strijden deelnemers op een aantal onbewoonde eilanden. op de Robinson-titel. In eerste instantie worden twee groepen gevormd, in het begin willekeurig. En later in het uh, later seizoen ook, nageslacht, geslacht, nationaliteit en leeftijd. Deze twee groepen wonen op twee verschillende eilanden. En om de twee dagen spelen ze tegen elkaar in een proef. Afwisselend een Robinson-proef en een elim eliminatieproef. Het programma bestaat meestal uit 13 wekelijkse uitzendingen. met eventueel een finale uitzending. En aan het eind uh, van elke uitzending zijn één of meerdere deelnemers afgevallen. En wilt u ons plaatsgenoot steunen en de tweede zandvoorter... na Menno Weda maken die aan dit programma meedoet? Stem, stem dan op de volgende link. www.expeditieromerson.nl slash profile slash 120. www.expeditieromerson.nl profile 120. En de naam Kenneth Langen. De politie heeft afgelopen woensdagmiddag een hennepkwekerij... ommanteld in zandvoort Nieuw-Noord. De kwekerij werd in een flatwoning aan de Flemmingstraat ontdekt. In de woning zijn uh, een nog onbekend aantal planten aangetroffen. De medewerker van het energiebedrijf Liander heeft in de woning onderzoek gedaan. De planten en alle apparatuur die voor de kwekerij in gebruik zijn... werden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. De kelderbox van de woning is ook een speciale henkweektent aangetroffen. Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht. In de Haldestraat en de directe omgeving van de Haldestraat bevindt zich het uitgaanscentrum van Zandvoort. Dit leidt wel eens tot overlast voor de bewoners en direct omwonenden van de Haldestraat. Om mogelijk overlast zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken... is een jaar geleden de werkgroep Haldestraat en Omstreken in het leven geroepen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties, bewoners, politie, horeca en de gemeente. Om terug te blikken op het afgelopen jaar... organiseert de werkgroep aan de vooravond van een nieuw seizoen... een bijeenkomst voor de bewoners. En tijdens deze avond kijkt de werkgroep terug op wat het afgelopen jaar is bereid. Zo wordt er gekeken of iedereen zich aan de afspraken heeft gehouden... die de werkgroep afgelopen jaar met alle betrokkenen maakte. Deze afspraken hadden tot doel om overlast te verminderen... zodat gastvrij uitgaan en plezierig wonen... in en om de handestraat hand in hand kunnen gaan. De bijeenkomst is op maandag 13 maart om 7 uur. Inlopen kan vanaf kwart voor 7 in de raadzaal van het gemeentehuis. De ingang is via het bordes van het gemeentehuis. Goed, we kijken nog even op de standen um, uh, op de velden. FC Utrecht had de bal, maar ADO scoort na een kwartier. Lewin gaat in de fout en Malone schiet raak de stad... 1-0 voor ADU. En FC Groningen tegen Ajax staat nog steeds 0-0. Goed, we gaan weer verder met muziek hier bij ZFM Zandvoort. En doen een plaat die later is nog gekofferd door Warren ga Duck. Michael McDonald is hier met Keep Forgetting. Keep forgetting. We're <sweird noise> to fly. ...voor het, of het Eurovision Songfestival, moet ik het goed zeggen. E OG was dat met Lights and Shadow. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het uh, een leuk nummer, een mooi nummer... ...maar ik vind het heel erg veel lijken op Wilson Phillips. Maar wie ben ik dan even ter, uh, ja, ter controle? Dit Wilson Phillips. Pain, Why do you lock yourself up in these chains? No one can change your life.